Goedenavond dames en heren, luisteraars thuis. Welkom op de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad Zandvoort. En als u goed luistert hoort u het stormen om ons heen. De luisteraars thuis zullen om die reden waarschijnlijk ook daar wel gebleven zijn. Ik constateer dat afwezig zijn mevrouw de Jong vanwege ziekte en meneer Kramer komt later binnen. Andere mededelingen heb ik niet, zijn er u mededelingen in verband met mogelijke belangen en duidelijke? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de loting. Nummer 7. Ja, Meneer Mettes. Ja, als het met met een tot een hoofdelijke stemming komt, mag u als eerste de spanning doorbreken. Ja, de prijs van iedere keer. <gliglieft> Wij gaan daarmee door naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Volgens mij kunnen we de agenda zo laten. Deelt u die mening? Ja? Prima. Dan is de agenda vastgesteld. Agenda punt 3 is een hamerstuk. Dat betekent dat er geen debat over hoeft plaats te vinden, maar we kunnen vervolgens gelijk tot stemming overgaan. Bij handopsteken graag wie is voor het vaststellen van de begroting paswerk als. Ik waardeer de ruimte die u mij biedt, maar ik doe het op deze wijze. Voor zijn de totale raad zoals nu aanwezig, daarmee is het voorstel aangenomen. Daarmee zijn wij beland bij agenda punt 4. En dat zijn de verordeningen in het sociaal domein, 200, 2015 excuses. Um, voordat ik u het woord geef, maak ik een paar opmerkingen. Mijn voorstel zou zijn, maar ik leg het even in uw midden, om eerst even een algemeen uh, gedeelte te doen. En dan zo nodig naar de verordeningen zelf. Als u wilt afwijken, hoor ik het al. Er zijn drie abonnementen aangekondigd van de VVD en het lijkt handig daar straks even naar te vragen of die ook worden ingediend. En de portefeuillehouder heeft mij zojuist aangestoten met de vraag of hij een korte mededeling mag doen aangaande de VNG voorstellen op dit dossier. Meneer Kuijpers. Ja, wellicht is dat ook ter uw orde gekomen. Dus vandaar dat ik graag daar toch melding van wil maken. Afgelopen week heeft de VNG in een ledenbrief... nog een vrij fors aantal kleine aanpassingen... op haar modelverordeningen kenbaar gemaakt. Zoals u weet is dit hele proces van de verordening in het sociaal domein... mede door de drie D's die per 1 januari worden ingevoerd. En de korte voorbereidingstijd ook de VNG nog steeds bezig... om kennelijk de zaken scherpte slijpen. Uh, wij hebben afgelopen week met elkaar uh, daarover gesproken... en uh, ondanks die kleine wijzigingen... en dat betreft dan hoofdzakelijk verbeteringen van technisch-juridische aard... verkeerde verwijzingen uh, in verordeningen, et cetera... naar bijvoorbeeld uh, achterliggende wetgeving... dat we met het oog op de datum van 1 november, die snel nadert... toch vanavond graag de huidige verordeningen... die ook in de commissie zijn besproken, willen vaststellen... Waarbij ik u toezeg dat wij proberen in november met een document te komen waarop al die kleine technische aanpassingen nog een keertje inzichtelijk worden gemaakt. Om dat vervolgens in november dan volgens vast te stellen zodat het alsnog in deze verordeningen kan worden verwerkt. Dat was mijn mededeling, dank u wel. Zijn daar vragen ter verduidelijking over? Mevrouw van der Veld is iets eerder. En daarna meneer Kroonsberg. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar best wel een beetje moeite mee heb. Met wat nu net verteld, gezegd en voorgesteld wordt. Um, er komen dus wijzigingen, maar we moeten nu dan wel even ja zeggen. Maar welke wijzigingen er nou precies komen, dat weten we nog niet. En ja, ik begrijp dat we haast hebben. Maar ik zou toch eigenlijk wel iets meer willen weten van die wijzigingen voordat ik ja zeg. Meneer Kroonsberg. Dank u voorzitter. Uh, uh, is dat ook het gesignaleerde probleem dat CDA-Kamerlid Mona Keizer recentelijk naar voren heeft gebracht omtrent de mantelzorg? Ik heb hier een stuk en ik zal u het direct nog geven dat de VNG een brief naar alle gemeenten heeft gestuurd waarin gesteld is dat gemeenten mantelzorgers kunnen verplichten om anderhalf uur per dag mantelzorg te verlenen. En uh, zit dat ook in het verhaal van, uh, van de wethouder? Zo ja, dan uh, zouden we er wel eens juridische problemen kunnen opdoemen. Zoals ook in dat stuk van uh, Mona Keizer is geschreven. En ik zal u dat geven zodat u daar nog een keer nadrukkelijk naar kijkt. Want we zitten niet te wachten op allerlei juridisch hakketak. En het moet goed geregeld worden. Dank u wel, meneer Kroonsberg, wethouder Keukens. Nou ik zou het jammer vinden als we uh, nu tot de conclusie komen dat het feit dat de VNG uh, nog afgelopen week terwijl wij zo keurig zeg maar in het spoor op dit moment lopen om op tijd de verordeningen vast te stellen en ik herhaal nogmaals het is de VNG dat is ook goed gebruikt die modelverordeningen vaststelt die dat ook technisch juridisch allemaal aan de hand van wat er in de Tweede Kamer en in Den Haag gebeurt uh, opstelt de VNG heeft zelf gesignaleerd ook door de uh, zeg maar de voorgeschiedenis waarin, en dat weten we volgens mij allemaal, in het afgelopen halfjaar nog heel veel gebeurd is. Dat er een aantal uh, technische wijzigingen nodig zijn, die, als ik het goed begrepen heb, zeg maar de kern van de materie niet, niet raken, maar echt gaat over artikelverwijzingen en kleine aanpassingen. Um, ik kan niet zeggen of uh, wat mevrouw Keizer heeft aangegeven daar ook in staat. Uh, want wij hebben wat dat betreft ook die wijzigingen. Uh, ...nog maar net uh, onder ogen gekregen en moeten dus ook uh, nog doordenken... ...wat dat betekent voor de verordeningen zoals wij die hebben voorliggen. Uh, daar is enige tijd voor nodig, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind om, uh, om daarbij aan te geven... ...dat uh, de indicatie die ik nu heb, is dat het gaat over formele regeltechniek. Um, en ja, dat heb je als je op betrekkelijk korte termijn dit soort, uh, dit soort regels uh, doorvoert... De structuur zoals wij die uh, in de commissievergaderingen hebben besproken, die blijft van mij betreft staan. En als ik u nu aangeef dat wij graag bij 1 november dit willen hebben vastgesteld, omdat dat eigenlijk moet. Um, en ik in november zou komen met een aantal zaken waarvan u zegt, nou daar willen we toch een keer over in debat. De verordeningen zullen gewoon dan opnieuw moeten worden vastgesteld met in achtneming van die technische wijzigingen. Dan kan ik me voorstellen dat wij in november tegen elkaar zeggen, wellicht op basis van die wijzigingen, dat het toch anders moet. Dat laat onverlet dat wij nu wel door moeten. Uh, we zijn uh, tien weken voor 1 januari. Er is nog een hoop te regelen. En ik zou uh, het buitengewoon betreuren als we hier een enorme vertraging door oplopen. Want, zoals ik zeg, uh, het gaat, wat mij betreft, over technische wijzigingen, foutieve verwijzingen. En mocht nou in november blijken dat op één of twee gevallen dat anders is, dan zullen we op dat moment het opnieuw moeten vaststellen. U stelt op prijs als ik meneer u. Meneer Kroosberg. U heeft Sorry. niet het woord. Voorzitter, neem me niet kwalijk. Dan mag u het lampje uit doen. <tie> meneer Tonen stak namelijk eerder zijn hand op. En ik weet niet of mevrouw Geurenson ook iets wilde zeggen. Ja, dank u wel, Tone. voorzitter. Um, wat de heer Kroonsberg zegt is al lang achterhaald. Er zijn al meerdere verklaringen gekomen, zowel van de minister als van het VNG, dat er helemaal geen verplichte mandenzorg komt. Dus dat verhaal is gewoon, verhaal is gewoon achterhaald. Het technische verhaal waar, uh, waar de wethouder het over heeft. Uh, dat doet volgens mij geen enkel afbreuk ik heb die dingen bekeken, geen enkel afbreuk aan de, aan de verordeningen die wij nu hebben uh, dat zijn inderdaad technische dingen en zijn geen beleidskeuzezaken waar wij hiervoor zitten dus wat dat betreft heb ik de alle in de verordening zoals geformuleerd er gewoon door kunnen, blijven komen, door kunnen blijven gaan en wij die vanavond kunnen vaststellen dus er staat ons niks in de weg om gewoon ja te zeggen tegen de verordening mevrouw Geurenson. u liet het er ergens van afhangen nou, het was eigenlijk meer een punt van orde om gewoon de verordeningen te behandelen. Hm. En dan, uh, als technische wijzigingen zijn, gewoon volgende maand dan krijgen we wel een nieuw document. Dus dat, ik zie dat probleem niet zo erg, hoor. En vervolgens was ik een inventarisatierondje aan het maken. Mevrouw van der Veld heeft haar zorg uit. Daar zijn antwoorden op gekomen. Is dat reden om, nu de zorg gedeeld is, maar ook inhoudelijk toch wat bespiegelingen zijn gegeven, dat nog verder gestand te doen? Of zegt u, we gaan verder met de behandeling, mevrouw van der Veld? Ja? Ik ga verder. verder met behandelingen hoor. Goed. Goed. Goed. Wilt u nog op dit punt iets toevoegen meneer Simons? Alleen ten aanzien van de behandeling voorzitter. Inhoudelijk. Ik had het voorstel om als er amendementen zijn om die eerst uh, even te horen als ze ingediend worden. Dan kunnen we ze meenemen in ons uh, commentaar. U raadt mijn gedachten. Dat betekent dat we overgaan tot uh, het behandelen inhoudelijk van deze verordeningen. Uh, en het lijkt praktisch, zoals u ook zegt, meneer Simons... om de VVD even de gelegenheid te geven... om de, of de aangekondigde abonnementen in te dienen... maar vooral ook even kort en bondig toe te lichten. En wie krijgt het woord? Ja, dank meneer u wel. U. Sorry. Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, we zijn hier uh, vanavond bij elkaar... om een aantal uh, historische verordeningen te bespreken. De die drie decentralisaties waar het nu uh, over gaat... vertegenwoordigen niet alleen de grote hervorming van dit kabinet... Maar het zijn tegelijkertijd de grootste hervormingen van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en jeugdzorg. Meneer van... Hendricks, mag ja? ik even? Ik heb de indruk dat u een, dat u een ja. uh, betoog al gaat verhouden en dat u dan aan het eind de abonnementen gaat indienen. Klopt dat? Uh, ja. Oké, okay, dat kunt... mag. Alleen, ik had wellicht bij een aantal het idee gewekt dat we eerst de abonnementen zouden indienen. Maar dan, dan heeft u het luisterend publiek nu volledig aan uw hand. Dat is de reden waarom ik het even duidelijk maak. Gaat u verder. Uh, Nee, dat nee even kijken, uh, Maar het zijn tegelijkertijd de grootste wijzigingen in de verhouding tussen gemeente en rijk als bestuurslagen. Ik vind het goed dat deze taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en participatie bij de gemeente, dicht bij inwoners en in samenhang worden uitgevoerd. Het is ook goed dat er in de WMO gekanteld gewerkt gaat worden, zodat eerst uitgaan wordt van iemands eigen kracht of netwerk. Het is goed dat er versnippering in de jeugdzorg wordt tegengegaan, dat daar meer aandacht komt voor preventief werken en een minder makkelijk etiketten op kinderen wordt geplakt. En tenslotte is het goed dat er één wet komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Die kijkt naar wat mensen wel kunnen in plaats van naar wat ze niet meer kunnen. En die bovendien activerender wordt gemaakt dan nu. Men dient zich bijvoorbeeld eerst netjes te kleden en te wassen voor een sollicitatie. Nederlands te leren, te verhuizen voor een mogelijke baan en een tegenprestatie te verrichten. Stuk voor stuk voorbeelden hoe de bijstand activerender wordt. Het mogen duidelijk zijn dat de VVD deze hervormingen en decentralisaties ondersteunt. Ook de invulling die dit college geeft, wordt onze hoofdlijnen gesteund. Wel houden wij drie keer drie punten, met name op het gebied van de participatiewet. Op die punten dien ik dan ook amendementen in. Uh, dan kom ik dan nu inderdaad bij die amendementen. Uh, onlangs rekende ondernemer Annemarie van Gaal in een column in het Financieel Dagplatform hoeveel een bijstandsmoeder maandelijks aan uitkeringen krijgt. Zij kwam uit op ruim 2000 euro per maand. Van Gaal beschreef hoe zij twintig werklozen aan een baan wilde helpen maar dat er 19 van hen afhaakt omdat ze het, naar eigen zeggen, eigenlijk best goed hadden. Voor de VVD is dit een illustratie hoe destructief de armoedeval kan werken. Het is daarom vrang dat dit college de armoedeval hier in Zandvoort nog verder vergroot... door de individuele inkomenstoeslag breder toe te passen dan nodig. Ons amendement beperkt deze toeslag tot hen die het het hardst nodig hebben. Hiermee wordt de armoedeval verkleind en wordt bovendien aansluiting gezocht... bij hoe Haarlem deze toeslag toepast. En daarom dien ik het... Volgende amendement in. En helaas is dit blaadje de laatste. Amendement inkomenstoeslag. Overwegende dat werk de beste weg uit de armoede is. De armoedeval werk ontmoedigt. Voorts overwegende dat het in het kader van regionale samenwerking en uitvoerbaarheid belangrijk is zoveel mogelijk aan te sluiten op de verordening van Haarlem. Besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: vast te stellen de volgende verordeningen. ...verordening individuele inkomestoeslag participatiewet gemeente Zandvoort... ...inclusief wijziging van artikel 3 in... ...een persoon heeft een langdurig laag inkomen... ...als bedoeld in artikel 36 eerste lid van de participatiewet... ...als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen... ...inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnormen. En wat hier wijzigt ten opzichte van de verordening... ...is dat 110% wordt veranderd in 100%. Een tweede amendement dat ik indien... ...betreft het standaard inzetten van de verplichte tegenprestatie bij een uitkering... Het college gaat hier naar mijn idee iets te vrijblijvend mee om. Wij vinden dat iedereen die dat kan ook iets terug moet doen voor zijn of haar uitkering. Dit amendement regelt dat het college die tegenprestatie in beginsel waar mogelijk altijd oplegt. En dan leg ik het amendement even voor. Overweging dat werklozen die langer werkloos zijn meer moeite hebben met het vinden van een baan. Juist voor die groep, maar ook voor andere werklozen het behouden van een arbeidsritme belangrijk is. In de participatiesamenleving een steeds grotere behoefte aan vrijwilligers bestaat. Voorts overwegende dat er in, de gemeen, er in andere gemeenten al enige jaren ervaring, precedenten en onderzoeken zijn met betrekking tot de vrijwillige verplichte tegenprestatie. Hieruit onder meer blijkt dat werklozen die een tegenprestatie uitvoeren, deze aan enige tijd positief beoordelen. Besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: vast te stellen de volgende voordelingen: Voordeling tegenprestatie participatie het gemeente Zandvoort, inclusief wijziging van artikel 3 lid 1 in het college draagt belanghebbenden die behoren tot de doelgroep een tegenprestatie op. En wat hiermee verandert is dat er eerst stond kan opdragen. Het derde amendement dat ik in wil dienen... verhoogt de maximale tijdbesteding aan de tegenprestatie. Het college stelt voor dat betrokkenen hier tussen de 2 en de 10 uur per week aan, per week aan gaan besteden. Uit onderzoek en andere gemeenten blijkt echter dat de gemiddelde tegenprestatie in Nederland... 16 uur per week bedraagt. Ik zie niet in waarom het in Zandvoort anders zou moeten zijn. Vandaar het derde amendement dat, de, dat die maximale duur verhoogt. Nou zijn de overwegingen en overwegingen hetzelfde als bij het vorige amendement. Uh, behalve de, nou, de overwegingen inderdaad. Uh, overwegingen dat er in andere gemeenten al enige jaren ervaring presidenten en onderzoeken zijn. Met betrekking tot de verplichte tegenprestatie. Hieruit onder meer blijkt dat gemeenten gemiddeld een verplichte tegenprestatie van 16 uur per week vragen. Besluit, het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Uh, we vaststellen de volgende voordeneer. Voor een tegenprestatie participatie bij het gemeente Zandvoort. Inclusief wijziging van artikel 4 lid 3 in. De tegenprestatie wordt opgedragen voor de maximale duur van 5 maanden per jaar. En maximaal 24 uur per week. En daar verwijst inderdaad die maximale 10 wijzig naar 24. En daar wou ik het graag bij laten. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel meneer Hendricks. Wie? Of uh, Vragen ter verduidelijking? Nee? Niet? Dan meneer Tonen en de naam mevrouw Van der Veld. Ik neem aan voorzitter dat ik ja. dat we niet... De ...verduidelijkingen gaan doen, maar gewoon meteen maar met... ...de schouwingen. Ja, u heeft um, hem gelijk. Ja, ik had bij de commissievergadering al gezegd dat... Uh, ...gezien het belang van deze materie... Bij de, ...in ieder geval bij deze raadsvergadering daar wat over wilde zeggen. Want uh, als je kijkt naar de moeilijkheidsgraad van, uh, van de materie... Dan, uh, en, en, ...en je ziet de korte periode... ...waarin de samenwerkende gemeenten in staat zijn, zijn geweest om dezelfde schaal van Zuid-Kennemerland, de schaal van Zuid- en Midden-Kennemerland, als de schaal van uh, de veiligheidsregio erin geslaagd zijn om de beleidskaders van de decentralisaties en de nu daar gekoppelde bijbehorende verordeningen tijdig aan te leveren. En juist gezien die complexiteit en de tijdsdruk heeft de Partij voor de Arbeid grote waardering en een groot compliment voor de samenwerkende ambtelijke en bestuurlijke organisaties. Er is een, een bovenmatige prestatie geleverd. En het is ook goed te zien dat de samenwerking met Haarlem, maar ook met de overige regio-gemeenten... ...nog steeds recht overeind staat en dat de onderlinge verstandhouding alleen maar beter op is geworden. Over de uitvoeringsregels zegt u dat, de raad, dat u de raad in ieder geval door middel van actieve informatieverstrekking op de hoogte zal stellen. Hoewel ik vind dat het uh, vaststellen van uitvoeringsregels een uitsluitende taak is van het college... Maar omdat het hier nu gaat om een voor iedereen nieuw gegeven, lijkt me in dit geval goed als college voor vaststelling van die uitvoeringsregels hierover nog op een of andere wijze met de raad communiceren. Gezien de gescheiden verantwoordelijkheden de raad en college is wat mij betreft geen zinste de bedoeling een raadsvoorstel met zienswijze hieraan te koppelen. In een gezien de omvang en moeilijkheidsgraad van de materie, korte periode. Oh nee, dat is, dat is in die zin. moet er niet tussen. Die hebben we net al gezegd. <lacht> het is in ieder geval ook niet mijn bedoeling dit elk jaar met de raad te bespreken. Het gaat dus echt gewoon nu een keer, op het moment dat ik bezig ga met de uitvoeringsregels... ...samen met de raad in de commissievergadering met de benen op tafel eens te babbelen over die uitvoeringsregels. Over de geuniformeerde eh, arbeidsverplichtingen het volgende. De Partij voor de Arbeid is er zich van bewust dat deze arbeidsverplichtingen streng zijn... Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar inkomensvoorziening. En daaraan gekoppeld in inspanningsverplichting daarin zelf te voorzien. Ook is hier de gedachte, ik heb recht op, niet meer van toepassing. Een inkomensvoorziening betaald door de gemeenschap is bedoeld als vangnet voor degene die er echt op zijn aangewezen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat er geen heksenjacht moet ontstaan. Zeker in de zandvoort met grote granieten bestand, moeten we niet verwachten dat deze inwoners met een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt morgen aan het werk zijn. Maar we zullen als overheid samen met hen een beste inspanning moeten doen, zodat ook zij weer perspectief krijgen op een volwaardig participeren in de samenleving. We moeten daarbij niet vergeten dat een enkeling misschien wel, maar de overgrote meerderheid niet vrijwillig in die situatie is beland. Tot slot is de Partij van de Arbeid tevreden over het voorstel... ...de tegenprestaties niet verplichtend op te leggen... ...zonder daarbij te zeggen dat de blijvende extensitie is. Dat doet recht aan de gedachte achter het leven van een tegenprestatie. Een appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van betrokkenen... ...dat levert over het algemeen meer op dan blinde dwang. Samen de mogelijkheden en onmogelijkheden bekijken en zien of het wat oplevert. En dat brengt mij automatisch bij de amendementen van de VVD... Het amendement in zaken de tijdsduur per week is het wonderlijk dat de VVD beschrijft dat er landelijk gemiddeld 6 uur per week zou worden toegepast in Nederland. En vervolgens komt de VVD met het voorstel om er maar 24 uur van te maken. Overigens is elk voorstel, uh, elk aantal wat je noemt uh, arbitrair voorzitter, en dat is ook helemaal niet erg. Want werkende wijze zullen we moeten ervaren wat het beste is en een start met 10 uur per week vindt de Partij van Arbeid prima. Het amendement in zaken de inkomestoeslag. Sorry? Meneer Toner, u zei tien uur hoor. Een start van tien ja. uur zoals het in het voorstel staat. Ja. Dan het amendement van de VVD in zaken de inkomestoeslag. De, de VVD schrijft dat het in het kader van regionale samenwerking en uitvoerbaarheid belangrijk is... ...zoveel mogelijk aan te sluiten op de verordening van Haarlem. En het licht daarvan, voor de verordening wil aanpassen dat... Het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnormen. O, zonder dat we nu opeens moeten aansluiten bij een verordening van Haarlem. Maar los daarvan, voorzitter. De Partij voor de Arbeid heeft al eerder aangegeven dat daar waar beleid in Zandvoort voor de Zandvoorters voordeliger of positief uitvalt. dan bij samenwerkende gemeenten, dat voordeel niet mag verdwijnen. Zandvoort heeft al jaren. En ik heb het in de commissie ook al gezegd, maar ik herhaal het hier nog maar eens een keertje nadrukkelijk. ...en met volledige steun van de VVD... ...het percentage van 110% gehanteerd. Ik constateer dat de VVD-fractie met dit voorstel verder opschuift naar rechts. Dat is jammer, en verdient geen steun of navolging. Het amendement in zaken op het opdragen van een tegenprestatie... ...daar zegt de VVD... Eh, ...artikel 3.1... ...te veranderen in het college kan een belanghebbende... ...die behoort tot de doelgroep een tegenprestatie opdraagt omdat de wijzigen in het college draagt op. Met andere woorden, men gaat uit van het dwingend opliggen van een tegenprestatie. Ook dat is in de visie van de Partij van de Arbeid geen verbetering, maar een verslechtering voor betrokkenen. En zeker niet in overeenstemming met hetgeen ik zo even heb gezegd over de tegenprestatie. De Partij van de Arbeid steunt er al voor geen van deze drie amendementen en gaan akkoord met het totale voorgestelde besluit. Dank u wel, meneer Thorne, mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik had uh, inderdaad mijn hand opgestoken om uh, over de drie amendementen iets kwijt te kunnen. Ja, mijn buurman was me voor, want ook uh, ik verbaasde mij over het gaan van 10 uur in Zandvoort naar 16 uur landelijk gemiddelde naar 24 uur. Vond ik heel apart. Ook het uh, dwingende, dat, uh, ja, dat, daar wil ik toch ernstig op, uh, op benadrukken dat we dat absoluut niet moeten willen. Zoals het er nu staat. Is dat beter als dat de VVD voorstelt, puur alleen omdat bepaalde omstandigheden niet meegenomen worden als je het dwingend maakt? Ik bedoel, hoe kan ik nou in vredesnaam iemand gaan dwingen die eh, net een blinde darmoperatie heeft gehad, eh, terwijl die al in de ziektewet zat, uiteindelijk in de bijstand? En, en, noem alles maar op. Dat dwingende, dat moet je dat kunnen opleggen, dat laat ik dan inderdaad graag aan het college over ter beoordeling of iets opgelegd kan worden. En dat dwingende moeten we niet hebben. En ook inderdaad die bijstandsnorm... als je uitgaat inderdaad van eh, wat net aangehaald wordt... Hè, een bijstandsmoeder die met al haar toeslagen... misschien inderdaad wel richting de 2000 euro aan inkomen heeft... trekt dat nog enigszins in twijfel. Maar oké, okay, u stelt dat, wil ik nog geloven ook. Maar die bijstandsnorm hebben we niet alleen... Voor diegenen die in de bijstand zitten, maar ook onze ouderen die alleen een AOW-uitkering hebben, die zitten al snel aan die bijstandsnorm. En als we het dan aannemen zoals u het hier voorstelt, ja, dan hebben hun dus ook een probleem op het moment dat er dus extra voorzieningen moeten komen. Dus ik wil u echt aanbevelen om in ieder geval dat laatste, nou ja eigenlijk alle, trek ze maar in, is veel beter voor Zandvoort. En uh, ja, voor de rest weet ik dat uh, de heer Demmers, mijn uh, fractievoorzitter, nog het een en ander heeft over de verordeningen zelf. Maar ach, we hebben het een beetje verdeeld vandaag. Dank u wel, uh, mevrouw van der Veld. Meneer Paap. Voorzitter. Eerst uh, wil ik bij je mogen had, uh, bedanken voor de vragen die zijn gesteld en uw beantwoording daarin. Zodoende dat wij week een paar algemene vragen die zijn naar tevredenheid beantwoord. Maar dat wil niet zeggen dat wij er blij mee zijn. We zullen de veranderingen die 1 januari 2015 ingaan goed blijven volgen. En bij misstanden u de verantwoording roepen. Ook als raad zelf moet je blijven monitoren en mensen aanspreken hoe ze deze veranderingen ervaren. Uh, verder kom ik uh, uh, in de algemene beschouwing nog terug uh, op de verordeningen. Uh, dan ga ik nu even naar de amendementen uh, van de VVD uh, de 110 naar, uh, naar 100% in eerste instantie wij zijn geen uh, halen en u had het uh, over armoede en het lijkt net dat de VVD nog meer mensen in armoede wil brengen uiteindelijk het is precies tegenovergestelde wat u nou gaat doen. U weet mijn verhaal, ik heb het u al tien keer gezet, u heeft meerdere keren dit geprobeerd. He? Ik ga het allemaal niet herhalen, dat heeft allemaal gezien. Dus uh, dit abonnement uh, mag van mij naar de prullenbak uh, voorzitter. Uh, Tijdsduur 24 uur, Naar nou, de voorleiding staat 10 uur. Wat mijn buurman uh, uh, net uh, vertelde, uh, vinden wij dit ook uitstekend. De socialist vindt uitstekend de 10 uur. ...en uh, de laatste dat u het college opdraagt... ...eigenlijk om meer mensen aan het werk te helpen. En dat is ook nee, dus drie keer nee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paat. Meneer Demmers. Ja, voorzitter. Um, ja, Om te beginnen uh, sluit ik me bij meneer Toon aan... ...wat betreft de uh, prestatie van uh, de regionale lokale ambtenaren. Want is het is natuurlijk niet simpel om uh, in een jaar tijd... Uh, ...deze complexe problematiek op te schrijven. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we het een normaal goed plan vinden natuurlijk. Ten aanzien van de abonnementen waar mijn buurvrouw net over gezegd... heeft, wil ik nog enige toevoegen. Het is een beetje VVD-erig natuurlijk... ...om uh, mensen te kwalificeren als zijnde van uh, de zweep erover. Op zich was dat een aardig idee in de jaren 70 en 80... ...maar ik denk dat die ideeën achterhaald zijn... En het frink des te meer dat de VVD in de Tweede Kamer... de wettelijke regeling, beloning, topbestuurders in de semi-publieke sector... die niet meer mochten verdienen als 187.000 euro... daar maar weer uitzondering op gemaakt heeft. Dus dat frink Wat het gaat, als het over de verordeningen gaat... hebben wij de laatste jaren natuurlijk vele uh, presentaties gehad... die uh, tussendoor nogal gewijzigd zijn. Ik noem onder andere compensatieplicht. En... Um, daar bleek uit dat de gemeente en de ambtenaren ons uh, lieten weten, namens het, uh, de regering, dat het een zachte landing zou worden. Uh, verder begreep ook wel iedereen dat er iets aan gedaan moest worden, uh, omdat het links en rechts het gebruik van de sociale verzekeringswetten en alles wat daar annex aan is, ook in de gezondheid, dat dat uit de hand liep. Uh, dus dat begrip is er wel. Het beleid was een zachte landing. maar helaas de verordeningen, dat is degene waarop wij uh, aanslaan als gemeente. Net zo goed als de wetruimtelijke ordening. U kunt een mooi beleid maken over stedenbouw en hoe het eruit moet zien, maar uiteindelijk uh, gelden de voorschriften. En als ik dan kijk uh, hoe de verordeningen in elkaar gezet zijn, uh, welke discrepanties er zijn in de... ...onderscheiden verordeningen... ...wat betreft uh, bevoegdheden... Uh, ...verplichtingen voor het college... ...bevoegdheden van het college... ...wel of niet af te geven beschikkingen... Uh, ...dan komt het mij over... ...als zijnde dat het hele pakket... ...een bestuurlijk, operationele... ...juridische monster is. Het gedrag wat uh, mensen vertonen... ...van... Uh, ...u moet van uw probleem niet mijn probleem maken, dat krijg je er niet zomaar uit. De belangrijkste crux ligt in de gedragsverandering. Als wij 15 jaar doen om mensen te kunnen leren dat ze een zakje mee moeten nemen om een honderdrol op te raven, dat we 20 jaar bezig zijn geweest om mensen regelmatig een autogordel eh, te laten aantrekken, dan lijkt het mij toch een beetje van een uh, grote sprong die er nu gemaakt wordt met te veel onzekerheden en te veel financiële onzekerheden voor de gemeente zelf. Um, nou, is er wel een oplossing voor natuurlijk? Of een denkrichting waarbij je zegt uh, wat de wethouder sociale zaken van Almere zegt. Wij kunnen daarmee scoren met het hele verhaal. ...als wij niet alleen intensieve, uh, intensieve begeleidingen gaan geven... ...en maatwerk, inclusief dan de toegang tot maatwerkvoorzieningen... ...maar als we daar dus veel arbeid en moeite en tijd in stoppen... ...nou, dat blijkt te werken. Gezien de, de gemeente Zandvoort en de samenwerking op dit gebied met de gemeente Haarlem... Uh, ...hoe de vlag er verder bij staat in financiële zin in beide gemeentes heb ik daar grote vrezen... dat die, uh, het succes van Almere... Uh, wat betreft uh, sociale activering... en uh, toegeleiding naar arbeid... Uh, dat wij dat niet uh, voor elkaar krijgen. Het volgende probleem wat we hebben... althans ik... is dat de verordeningen... door het college... maar die heeft er natuurlijk ook geen verstand van... dus die moeten geadviseerd worden door ambtenaren. Dus die ambtenaren... de deskundigheid daarvan... Hoe zij daarin zitten, dat bepaalt voor een groot gedeelte hoe het uitgevoerd wordt. Hoe die uitvoeringsbesluit en die uitvoeringsregels in elkaar zitten. Daar zijn we niet zeker van hoe dat in elkaar steekt. Dus, Meneer Demmers, hij is een interruptie. Meneer Toner. Ja, voorzitter, ik vind, ik vind de uitspraak van de heer Demmers over de bestuurders nogal aanmatigend. Ja, kan. U, zegt, u zegt namelijk, de ambtenaren hebben de verstand van de bestuurders hebben er geen verstand van. Ja, u bent ik bestuurder. mag ervan uitgaan dat een bestuurder die dit is een portefeuille heeft zich uitermate verdiept in de materie en ja. daar gaat het niet aan om te zeggen die hebben er geen verstand van nee. nou misschien is het ook niet zo moeilijk vandaar dat we twee wethouders hebben Maar goed. Uh, kijk ik vind dat toch een punt van uh, uh, zorg en ik vind ook dat de materie dermaat ingewikkeld is omdat er zoveel onzekerheden zijn zoveel algemene begrippen in de verordeningen uh, er staat bijvoorbeeld in de verordening u krijgt een maand geen uitkering want wij vinden dat uw uh, verantwoordelijkheidsbezeg onder de maat is nou, dat is natuurlijk een heel glijerig begrip en er staat natuurlijk, uh, uh, dat staat vol uh, met dit soort begrippen hoe moet je dat uitleggen moeten we wachten op jurisprudentie uh, gaan, we, uh, gaan we beschikkingen doen als er beschikking gevraagd wordt dan moet het college dat geven er zijn andere zaken waar we zeggen, nou we hoeven geen beschikking, we nemen gewoon een besluit. Hoe zit een bezwaar en beroepsprocedure? Als het uitloopt op een aantal beschikkingen, is het volgens het algemene wet bestuursrecht... ...moet u binnen acht weken een besluit nemen, anders valt u als gemeente onder de wet dwangsom. Dus er zit zo verschrikkelijk veel haak en oog ogen aan, wat wij in februari in de motie ook al hebben geprobeerd te betogen... ...dat het te veel, te veel is en dat we te weinig capaciteit en te weinig deskundigheid hebben... En, wat de adviesraad ook zegt, Zandvoort is geen stad, dat is een dorp. Wij hebben een toeristische monocultuur waar we drijven op de zon en op de zee. De gemeente Zandvoort die heeft geen inspanning gedaan, of te weinig, om uh, andere arbeid te organiseren hier in deze gemeenschap. Die dus uh, niet zon en zee is. Dus de motie of het amendement van de VVD, waarvan we zeggen u moet uh, meer vrijwilligers, u moet meer werk. Er moet meer uren beschikbaar zijn ja waarvoor om in de winter het strand te harken daar is gewoon weinig te doen en daar komt nog een keer bij dat in de verordening staat mocht u op bijstandsniveau een jaarcontract krijgen maar dan in een, uh, vijf dorpen verderop dan kunnen wij u verplichten om te verhuizen nou dat hele pakket in die verordening denk ik dat gaat niet werken en daar wil ik het bij laten dank u wel meneer Lemmers meneer Simons dank u voorzitter het is uh, een heel stuk wat voor ons uh, ligt met uh, de verordeningen voor het uh, sociale domein negen nieuwe verordeningen en een van de belangrijke dingen die ik erbij vind zitten dat is de inspraaknota en het feit dat uh, veel zaken van uh, wat nu nog de uh, WMO raad heet uh, overgenomen zijn dat ze werkelijk een goede bijdrage hebben kunnen leveren ik vind dat belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt... en dat er een goede eh, Zandvoortse situatie gecreëerd wordt. Ik hoorde net van de, van de wethouder... dat er misschien nog op technische punten bijgestuurd moet worden. Eh, maar dat is niet erg. Ik, ik ben het met hem eens dat er, het heel belangrijk is... dat er nu stukken liggen die zaken regelen. En als die met technische aanvullingen gaan bijsturen... dan is dat helemaal niet erg naar mijn spraak. Eh, complimenten voor het feit dat alles... Nu al eh, over besloten kan worden dat het er ligt. Eh, ik denk dat het een heel goed punt is, ook in samenwerking met de, de portefeuillehouders overleggen in de regio, dat dat eh, gerealiseerd is en er op tijd is. Eh, het is nog wel kort voor 1 januari, maar dat is natuurlijk ook weer zo gebeurd. Maar in ieder geval, deze regelingen zijn er. En straks in de samenwerking voor de uitvoering van deze taken met Huilem eh, liggen er in ieder geval stukken. Eh, om uit te voeren om als basis te kunnen dienen. Als ik dan kijk naar de amendementen... en daar komt het woord samenwerking met Haarlem natuurlijk ook weer in voor... dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik het woord met meneer Tone... en andere sprekers die hiervoor het over die amendementen hebben gehad... eens ben dat, ja, waarom zul je nou de dingen die we in Zandvoort... goed voor onze mensen hebben geregeld... waarom zul je dat nou weer eh, terugbrengen tot omdat het dan uniform is? Nee, wij vinden het juist belangrijk dat we hier in Zandvoort het beleid kunnen maken en dat het uitgevoerd wordt in Haarlem, dat is helemaal niet erg. Dat is prima voor deze samenwerking. Maar als we kijken naar de verordening tegenprestatie met 24 uur en dan 10 uur wat in de, het, het voorliggende, in de voorliggende verordening staat, te zeg ik, nou laat dat zo. Want een van de factoren waar we zeker ook rekening mee moeten houden, dat dat dat werk dat gebeurt ook niet zomaar. Er is begeleiding voor nodig. Met andere woorden, het moet wel totaal kunnen functioneren. En als we met 10 uur beginnen en misschien straks blijkt er dat dat anders gehanteerd moet worden, nou dan zijn dat zo, dan is dat makkelijk aan te passen, net zoals een andere technische wijziging. En ik denk dat ook de 100 procent. Uh, als we kijken naar de, de individuele inkomestoeslag. Uh, laten we het nou houden inderdaad bij die 110%. Want die is er nu. Daar zijn we aan gewend. En dat hebben wij als norm voor onze zandvoortjes. En laten we dat nou zeker niet slechter maken. En dan laatst. Dat is de, de vordering tegenprestatieparticipatiewet. participatiewet. Uh, ik vind het heel goed dat er in, onze, in de voorliggende het voorstel in de vordering staat. Dat we het kunnen opdragen. Want het is niet altijd zeker dat je het wil Opdragen of kan opdragen. Met andere woorden, voorzitter, ik ben het met een aantal voorgesprekers eens dat we deze amendementen niet zullen steunen. En eh, nogmaals, mijn complimenten voor de stukken die voorliggen. Dank u wel, meneer Simons. Meneer Wisman. Voorzitter, dank u wel. Ik wou eh, als eerste ingaan op de moties van de VVD, daarna, wat algemene, daarna nog wat algemene opmerkingen maken. Uh, ten aanzien van uh, de verordening over individuele uh, inkomenstoeslag het volgende hoewel uh, D66 in principe niet tegen de mogelijkheid is van het verlangen van een tegenprestatie we hebben daar trouwens uh, in afgelopen jaren 2012 en 2013 ook ideeën voor ontwikkeld en die uh, bij het college neergelegd, zonder resultaat overigens, maar toch... Euh, achten wij de insteek van de VVD nu niet op opportun. Nou, er komt nu. Het proces van de, te de tewerkstelling, en dan hebben we het over, dat proces... de selectie, de be het begeleiden, de toezicht, het vinden van vacatures... de communicatie met potentiële werkgevers... Dat kost allemaal ambtelijke capaciteit van en enige omvang. En die ambtelijke capaciteit die is er nu niet. Immers, en dat hebben we natuurlijk aan onszelf te danken. Immers, we hebben zelf de, het omvang van het ambtelijk apparaat... met 10% verminderd in de afgelopen periode. Het tweede probleem wat D66 ziet, dat is dat het vinden van echte banen in deze tijd heel moeilijk is. Ze zijn er niet en er is grote werkloosheid. En met name de doelgroep waarover wij nu hebben... die zouden vooral kunnen ingezet worden... in banen waar je al gauw ook de onderkant van de werkende bevolking... Verdringt. Dus werkverdringing door plaatsing van mensen, dat is dus moeilijk, zeker in deze tijd. D66 wil de doelgroepen waar het om gaat geen verplichtingen opleggen. Het kan wel, maar het moet niet. Maar D66 is er wel van overtuigd dat om uh, uh, um, uh, om vol in te zetten op het goed verlopen van de decentralisaties. En zal het college vragen op een later moment te komen met een notitie over, het over dit onderwerp van de participatie. Nou, hieruit blijkt dus wel dat D66 de beide moties over dit onderwerp niet zal steunen. En zal ook de notie, notitie over de inkomenstoeslag uh, niet steunen. En vindt het met name, en dat zeg ik uh, uh, ook andere na, uh, uh, de, de gedachte dat uh, wij ons qua uitvoering zouden moeten aanpassen bij Haarlem of de regio. Echt verwerpelijk en tegen alle, alle afspraken in die wij hierover hebben onlangs gemaakt hebben ongrijpelijk. kortom ook daar uh, zullen wij het niet voorstellen tot slot wilde ik uh, nog uh, bedanken de WMO raad en, uh, en haar adviezen en ook de kracht uh, van uh, dit college om uh, daar heel veel van over te nemen dank daarvoor maar ook dank aan uiteraard ambtelijke medewerkers die al bijgedragen hebben maar ook de, het vorige college eh, voor haar eh, opstarting van dit proces zodat we dat toch nog tijdig kunnen afronden dank u wel meneer Wisman en tot slot als ik het goed heb gezien meneer Metters ja dank u wel voorzitter um, het feit is natuurlijk dat de de beste weg om uit armoede te geraken een inkomen en vooral werk. En dat laatste, daar is momenteel geen sprake van. In Nederland niet. 620.000 werklozen, 420.000 bijstandsgerechtigden, waar jongens en in Zandvoort dus ook niet. Het is een illusie volgens het CDA om te denken dat er op korte termijn. Uh, meer banen bij zullen komen. De maatschappij... laat heel andere dingen zien. De snelheid van digitalisering... robotisering... saneren, reorganiseren en vormen... Uh, laten zien... dat er geen sprake is van veel werk. En wat ons betreft... zou er dus nagedacht moeten worden... om eens te kijken of te verdelen... van het beschikbare werk en het inkomen... anders kan worden. En als je... Dit nu in je achterhoofd neemt. En je kijkt dan naar de amendementen die ingediend zijn. Dan betekent het voor het CDA dat wij er uh, trots op zijn. Dat we in Zandvoort een 110% norm hebben. En eigenlijk hopen wij dat Haarlem dit voorbeeld zou gaan volgen. En ook naar die 110% gaat. Want we hebben het wel over de onderkant van de samenleving. De zwakkere in de maatschappij. Als het gaat om de motie van de, de twee moties van de VVD over de tegenprestatie, is het een feit dat het participatiebudget structureel afgebouwd is, aanzienlijk aanzienlijke bedragen. Er staat geen geld beschikbaar gesteld om uh, te werken aan een tegenprestatie, want dat vraagt. Dat is ook mijn de vorige spreek nadrukkelijk gesteld, veel voorwaarden, bureaucratie, terwijl er dus, zoals ik in mijn inleiding zei, niet echt werk is. Het geld is hard nodig voor de reïntegratie, dat mindere geld wat er binnenkomt. En de tegenprestatie is geen reïntegratie-instrument. Uh, wij zien er ook helemaal niets in de amendementen van de VVD. Ze zijn niet van deze tijd. En ze passen wat het CBA betreft niet in ons uitgangspunt. Wij zullen dan ook deze amendementen niet steunen. En tot slot zijn we blij met de uitleg die we gehad hebben vorige week in de commissie Samenleving. Dat was een goede uitleg van de ambtenaren en van het college. En dat heeft veel geholpen om inzicht te blijven houden in deze lastige materie. En daar willen wij ze voor bedanken ik wel meneer Demmers ik had een vraag aan meneer Mettens maar eigenlijk aan iedereen ook aan het college een praktisch voorbeeld een afgestudeerde hbo'er van 28 die een uitkering ontvangt die moet enig moment een tegenprestatie verrichten die wordt ingedeeld bij een ploeg van uh, paswerk om uh, de straten te vegen en plantsoenen te onderhouden in gepaste kleding 24 uur, 24 uur per week zegt meneer Hendricks dan leuk ben je lekker buiten is gezond voor je maar de mensen die die jongen kennen hier in deze gemeenschap die rijden voorbij en die toeteren hé hey Klaas werkstraf kijk dat soort dingen moeten we dus niet hebben maar mijn vraag is, hoe gaan we dit soort dingen aanmelden? Hoe gaan we dat soort zaken behandelen binnen de raad, binnen het college? Ik vind dit een, een, een rare oplossing om iemand drugtie, aan te vertellen. de voorzitter. Nee, pa. Maar het voorbeeld van de heer Demmers, dat is uh, werkverdringen verdringen. En dat mag sowieso niet. Dus kom dan met een ander voorbeeld. Nee, maar het gebeurt. Dus dan uh, ga ik die mensen die dat dus doen, hè? Dus die, die, die HBO wordt dus in de rond te laten lopen met licht, licht verstandelijk gehandicapten. En waar die uitgescholden wordt door zijn vrienden van school en jouw werkstraf. Dan ga ik dan aangifte doen. Dit is verdringing van werk. Deer nou, dat gaat niet lukken. Meneer Demmers, voorzitter. Uh, wat de heer Demmers nu mee bezig is, is het met uh, het individualiseren van uh, de uitvoering van het beleid. En dat is aan college. Het college maakt uit en het college bepaalt hoe op een gegeven moment daaraan gewerkt wordt. Wij stellen een verordening vast en die taak ligt bij het college. Wij gaan toch hier als raad ons niet met elk individueel geval van een HBO, met of zonder werk. Wat, die, wat voor werk die ook doet of waar die voor is opgeleid. Dat is onze taak helemaal niet. We gaan het college en de vraagstelling die u doet is gewoon non-vraag. Dat heet casualistiek. En daar moeten we rekening mee houden, want wij zijn volksvertegenwoordigers en moeten aanspreekbaar zijn op onuitlegbare zaken. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Metters, de vraag was aan u gesteld. Wilt u nu reageren of in de tweede, tweede termijn? Nee, ik zie het als een casus-situatie, zoals er heel veel zijn in Zandvoort en elders in Nederland ook. Dank u wel, meneer Metters. Heeft het college nog behoefte aan een korte reactie? Ik uh, zie geen correctie, ja, ja, meneer Glint. Meneer uit? Ja, uh, korte reactie. Lastig bij zo'n uh, belanghebbend onderwerp om dat kort te doen. Uh, we hebben een commissievergadering gehad waar al het nodige aan de orde is geweest. En het stemt mij buitengewoon gelukkig om u zojuist ook in uh, debat te horen, want u bent goed geïnformeerd. En ik hoorde ook een belangrijk deel van de argumenten waarvan ik denk dat die bij deze discussie horen, die hoor ik u onderling uitwisselen. Uh, de amendementen laat ik daar wel kort op ingaan... want die lagen natuurlijk niet voor in de commissievergadering. Uh, daar vindt het college wel iets van. Um, en wij vinden het college, vind, ik vind ook... dat uh, een belangrijk deel van wat er voor ligt aan uw raad is... om daar een mening over te vormen. Maar vanuit de uitvoering uh, vind ik natuurlijk als wethouder... iets van de voorliggende uh, moties van de VVD... Nou zit er in die moties een, um, een richting die wij als college natuurlijk ook gevolgd hebben. Want ik lees in de moties van de VVD waar het gaat om bijvoorbeeld de verplichting tot de tegenprestatie. Dat de VVD het belangrijk vindt dat er aandacht is voor die tegenprestatie. En met de uh, lokale VVD hier heeft ook het kabinet dat in het verleden belangrijk gevonden. Dus in de eerste uh, concepten van de participatiewet stond oorspronkelijk een verplichting tot het invoeren van een tegenprestatie. Daar is al in de Tweede Kamer, dat is natuurlijk toch het belangrijkste wetgevende orgaan... een hoop weerstand tegengekomen. En uiteindelijk is dat in een wat zachtere variant geland in de participatiewet. Waarbij is gezegd, laat nou gemeentes op lokaal niveau beleid ontwikkelen... op het gebied van die tegenprestatie. Wat u ziet, is dat in de verordening die wij bij u neerleggen... dit college daar ook serieus werk van heeft gemaakt. We hebben in die verordening vastgelegd dat wij vinden dat tussen de twee en de tien uur... Um, voor mensen die uh, op dit moment genieten van een bijstandsuitkering... Uh, er de mogelijkheid moet zijn om hen een tegenprestatie te laten verrichten. Ik merk daarbij op, dat is een waarneming die doe, dat de overwegingen waar de VVD uh, voor kiest om dat mee in te leiden... dat die wel een beetje haak staan op de wetgeving op dat vlak. Want uh, de tegenprestatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten als een reïntegratiemiddel. Het wordt gezien als een nuttige tegenprestatie in ruil voor een uitkering. Dus de argumenten die horen bij het, het, het werkritme om het zomaar eens te zeggen, die zijn eigenlijk in de wetgeving buiten beschouwing gelaten. Um, en daar ligt wel een belangrijk deel ook van het denken van het college. Wat wij belangrijk hebben gevonden is dat er de mogelijkheid bestaat om een tegenprestatie op te leggen, daar waar dat kan. En we daarbij voorlopig, en we zullen in de praktijk moeten zien of dat terecht is, vertrouwen op de. Inspanningen die belanghebbenden zelf, en denkt u daarbij ook in bredere zin aan de participatiewet... en wat daar gevraagd wordt van de samenleving... die mensen zelf aan de dag zullen leggen om een tegenprestatie te verrichten. We hebben opgenomen in de verordening dat we bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk... en ik heb ook in de commissie toegelicht het, uh, het project de verbeelding waar we mee bezig zijn... dat we daar een belangrijke taak zien voor onder andere zo'n tegenprestatie... met name ook omdat daar niet snel sprake zal zijn van verdringing... Dat is een ander aspect wat natuurlijk wel hoort bij deze discussie. Verdringing. Eh, de kwetsbare groep waar we het over hebben... los van het feit dat die mensen grote moeite hebben. De Toner die heeft net al het genieten bestand benoemd... wat wij hier in Zandvoort hebben. We hebben een grote groep mensen... op dit moment rond de 400... die grote moeite hebben aan het werk te zijn. Dat is een kwetsbare groep. Eh, ik hoorde net de term aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik weet niet of ik het zo zou willen beschrijven... maar het is in ieder geval een hele kwetsbare groep... die ook niet gemakkelijk aan het werk te houden zal zijn nog daargelaten het aspect van verdringing zit daar ook een aspect dat deze groep begeleiding nodig heeft en ik heb in de commissievergadering ook al aangegeven dat die begeleiding inspanning vergt die ambtelijke capaciteit vraagt dan maak ik even een bruggetje naar het voorstel om maximaal 24 uur per week in plaats van maximaal 10 uur per week in de voorleiding op te nemen uh, het is al gezegd je kunt daar van alles aan hangen er is jurisprudentie bijvoorbeeld die zegt 32 uur per week is toch disproportioneel. Je hebt het echt over gewoon een volle werkweek. Is 24 uur dat wel of niet? Dat laat ik maar even in het midden. Wat voor mij daar denk ik veel wezenlijker in is. Is dat als je kijkt naar het bestand dat wij hebben. En je hebt het over drie van de vijf werkdagen in de week. Die deze mensen in theorie. Ik zie het als een bandbreedte, hoor. Dat, zo wordt het volgens mij ook in de motie omschreven. Aan het werk zouden moeten zijn. En je laat dat los op die groep. Dan heb ik het al gauw over, en ik mag het niet vergelijken met banen... want het verdringingsaspect verbiedt om het op die manier uit te drukken... maar toch maar eens even denkend, in hoeveel werk is dat dan... zit je zomaar op rond de 150 banen. Dat is, als je kijkt naar het vermogen van onze economie... om dat te gaan dragen, een ongelooflijke inspanning. Nog daargelaten het feit dat de ambtelijke organisatie daar niet op is ingericht. En de route die wij hebben gekozen als college... is dat we gezegd hebben, wij vinden die... Tegenprestatie belangrijk en relevant. De discussie van de wetgeving in Den Haag heeft die richting ook aangegeven. Participatie in algemene zin, dat is een toekomst die we in de samenleving eh, omarmd hebben inmiddels in de afgelopen jaren. Maar dan moet het wel kunnen. En we hebben ook een fase die in het verschiet ligt waar we met elkaar gaan ontdekken binnen de ambtelijke capaciteit die wij nu hebben. In de samenwerking met Haarlem straks. En hopelijk ook aan de efficiëntie kant in een aantal voordelen daar... Dat we het zo kunnen regelen dat vanuit de bestaande capaciteit met vertrouwen naar de doelgroep de mensen zal worden gevraagd. Wij verwachten dat u zich actief inspant in de vorm van een tegenprestatie. Denkt u erover na wat die tegenprestatie kan zijn en dan gaan we die vervolgens met elkaar invullen. Daar waar het kan. En daar waar dat kan, er zit een aspect aan dat denk ik ook heel erg gaat over de individuele situatie van deze mensen. Je kunt het zien als een groep van 400, maar je kunt ook zeggen het zijn 400 individuele gevallen. Met allemaal eigen omstandigheden. Dat kan gaan over ernstig zieke mensen, het kan gaan over mensen met handicaps, psychische problemen. Dan heb ik het nog maar even niet over de Waijong-groep, waar waarvan we inmiddels weten dat die ook door de arbeidsmarkt zal moeten worden uh, opgevangen. Kortom, als het gaat over de praktische invulling van de uh, moties vanuit het uitvoeringsaspect... Uh, raadt het college die af, hoewel het college ook tegelijkertijd zegt... de geest van de amendementen die eigenlijk zegt... heeft u alstublieft aandacht voor dit aspect... en zoekt u ook naar een mogelijkheid om dat uh, binnen de mogelijkheden die er zijn... Uh, breed toe te passen, dat is ook wat het college van plan is... Dan kijk ik nog even naar het abonnement over de 100% bijstandsnorm. Ik heb het in de commissievergadering nog, nog duidelijk herhaald. Maar voor wie thuis luistert is het denk ik belangrijk om te weten hoe wij daarnaar kijken. Het is bestendig beleid van de gemeente geweest in de afgelopen jaren om die 110% norm te hanteren. We hebben ook in het kader van de ambtelijke samenwerking al een aantal malen met elkaar gedebatteerd over de vraag... in hoeverre beleidsvrijheid is bij uw raad ook... ...in de toekomst. En wij hebben het als college... ...in lijn met wat u toen heeft aangegeven... ...juist gevonden om... ...wat we toen omschreven hebben als de couleur lokaal... ...uw wens om het anders te doen... ...terug te laten komen in de verordening. Haarlems beleid is namelijk 100%. Dat weet u wellicht... anders weet u het bij deze. Maar u heeft in het verleden al gezegd... ...110% is wat wij als uitgangspunt nemen. En daarom hebben wij dat ook nu... ...in deze verordening vervat. Maar het is aan u om daar een oordeel over te hebben. Want u had in het verleden ook het oordeel dat het 110% moest zijn. Waar ik wel moeite mee heb... is de beeldvorming die hierbij uh, bestaat. En ik, er werd net ook weer even verwezen... dat was in de commissievergadering ook naar het uh, artikel van Annemarie van Galen. Uh, ik geloof in de Telegraaf. Daar ontstaan, uh, toch, daar ontstaan toch beelden door... alsof mensen in de bijstand het uh, tamelijk riant zouden hebben... En ik heb toen ook aangegeven... ik wil toch nog eens even voor u en met u kijken... naar wat de feiten nou zijn, dat we dat allemaal scherp hebben. Die feiten zijn heel moeilijk in kaart te brengen... omdat het een doelgroep is met allemaal individuele situaties. En de, de hoofdmoot van de mensen in een, in een uitkering... die zitten over drie assen. Dat zijn mensen met een partner. Uitkering in de bijstand van rond de 1300 euro per maand. Alleenstaande ouders. Bijstandsuitkering rond de 900 euro per maand. Of een alleenstaande... Een bijzorguitkering van 645 euro per maand. Dus voor zover er beelden bestaan alsof dit een groep is die het tamelijk riant heeft. Dan vind ik wel dat het verhaal erbij moet worden verteld dat het toeslagensysteem dat er bestaat in Nederland. Omdat dit al om hele geringe bedragen gaat. Om op een aantal plekken toeslag te geven om huur te kunnen betalen. Om ziektekostenverzekeringen te kunnen betalen en om bijvoorbeeld... zoals wij dat in het verleden hier ook uh, in de vergadering... hebben besproken, een gemeente die zegt... we schelden bijvoorbeeld bepaalde belastingen kwijt. Dat wordt allemaal gedaan... omdat dit al geen vetpot is. Dus daar horen eerder beelden bij... en zo ken ik overigens ook de situaties... van mensen uh, waarvan ik weet dat die in de bijstand zitten. Daar horen eerder beelden bij, die voorzitter, gaan over... Meneer, Voorzitter, Kort interruptie. Ja, met alle hoor maar als dit de korte reactie is van de wethouder... dan wil ik, ben ik benieuwd naar de lange reactie... U bent wel uitermate uitvoerig. Ik, uh, ik weet hoe ik zelf was. <laughs> en, ik werd, en ik werd nogal eens door de voorzitter op mijn vingers getikt en van een korte reactie. Maar u kunt u niet vertellen dat dit een korte reactie is. Ik was aan het afronden, meneer Tonen. En mijn laatste zin die ik uit wilde spreken. En dat zal u volgens mij uh, uh, uh, kunnen aanspreken. Daar horen eerder beelden bij, anders dan die Annemie van Gaal heeft geschetst. van de voedselband, ba Bank en Burenhulp dan varianten salaris Tot zover. Dank u wel, meneer Kapers. Raad, behoefte aan tweede termijn? Meneer Demmers. Ja, meneer Hendricks krijgt gelijk de woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, de CDA heeft het al genoemd. Uh, arbeidstoegeleiding en uh, sociale activering... waarbij uh, de arbeidstoegeleiding het belangrijkste punt is... En het CDA heeft al gememoreerd dat er gewoon geen werk is. Uh, het roept de vraag mij op, op bladzijde 4 van het stuk, staat een mogelijk risico is dat in de huidige reintegratieverordening geen subsidieplafond is ingebouwd. Het is nu een open einde regeling geworden, dit risico dat is te verminderen door zo nodig een wachtlijst in te stellen. Nou, ik vind dat tegenstrijdig hè, met de mening dat uh, we zoveel mogelijk moeten uh, reïntegreren. omdat arbeid de beste medicijn is. zowel voor de uitkeringsgerechtigden als uh, voor de gemeente. Blijkt hier nou uit, uh, wethouder, dat het risico te verminderen. en dan een wachtlijst in te stellen. Dat u zich als college door dit op te laten schrijven. zichzelf ook realiseert dat er eigenlijk geen werk is. Dat is in tweede termijn wat u betreft, meneer Demmers. Ik wil graag nog mijn betoog herhalen van de eerste ronde, maar ik denk niet dat het zin heeft. Wij zijn het wederom eens, meneer Demmers. Meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter.